Kees Groot met het NOS-journaal. Drie brengen over de gevolgen van het sluiten van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. In een brief van minister Schult schrijven de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem dat de gevolgen voor inwoners en ondernemers onacceptabel groot zijn. Er mogen geen zware vrachtwagens meer over de brug omdat er scheurtjes in zijn ontdekt. Maar volgens de gemeente is er slecht over dat besluit nagedacht. Ze wijzen erop dat ondernemers veel, veel geld kwijt zijn nu ze om moeten rijden. Bovendien zijn de wegen in de regio niet berekend op al het sluipverkeer dat door de sluiting van de Merwedebrug ontstaat. Amerika en Rusland zoeken weer toenadering tot elkaar. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en zijn Amerikaanse collega Kerry gaan praten over de situatie in Syrië. Dat gebeurt zaterdag in het Zwitserse Lausanne. Vorige week stopte de VS het directe overleg met Rusland over een staakt het vuren in Syrië na de bombardementen op Aleppo door de Syrische en Russische luchtmacht. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding bevestigt dat er enkele Nederlanders in kampen in Syrië zitten... waar ze worden heropgevoed na hun tijd bij terreurgroep IS. De BBC bericht over een kamp met zo'n 300 overlopers en krijgsgevangenen. Daar zou ook een Nederlander zitten die zich in 2014 aansloot bij IS. Hij wil graag terug naar Nederland. Volgens Nationaal Coördinator Schoof kan dat, hij zal dan wel worden opgepakt. Een meisje van 16 uit Breda heeft aangifte gedaan van aanranding door iemand met een clownsmasker. Afgelopen zondag fietste ze naar het centrum. Vlakbij een viaduct sprong een jongen op haar af die haar onzedelijk betaste. De dader droeg een masker van een clownsgezicht met rode wangen. De laatste tijd komen er meer meldingen over horrorclowns die mensen de stuipen op het lijf jagen. Melding van een aanranding door zo'n clown is volgens de politie nieuw. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Minimum temperatuur vannacht 6 graden. Morgen eerst zonnige periode, maar later op de dag betrekt het. Het blijft wel droog en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad beginnen nu op te lossen, maar er zijn nog een paar uitzonderingen. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A12 utrecht en Haag tussen Knopput -Lunette, Lunette en Woerden, 15 kilometer. En de brug bij Gorkum op de A27 in beide richtingen. Veel vertraging, vooral vanuit Utrecht een uur extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Beachmasters. Welkom terug, twee uur ZFM Beachmasters. Woensdag, 12 oktober. En wij beginnen natuurlijk met niemand anders dan onze eenrechter, Frenna. Future in Fraser. My love. ZFM Beachmasters, twee uur welkom. Wil je Ik zag ja hoe het is, jij was mijn diepe chick, ik was jouw vieze ring, jij was mijn baby het mijn geschiedenis. Ik ben geen goede dik. Come maar, maar dat maakt niet uit alsnog Yeah, mijn love, my love, my love. Jou. jij hebt mijn hart Maar ik moet bewegen, ik ben er klaar Nee, ik kan niet klagen, elke dag in nog Deze situatie waarom jou bent druk, nee, en zo bent als een earthquake. binnen nieuwe hit als ik de ververs, nee, je doet het al lang voor mij Dus als je niet te lang met mij, ik weet dat je vooral naar mij, jij hebt nog rekening met mij, my, love, my love. ladies, pleasure around the ladies. It can never a wish room. My either never so Hey, it you Ik wil er geen gebruik van maken, maar let's make up new met je huid kan dragen. Voelt alsof ik met thuis kan slapen en je doe high. But a it's so do you Je moet je wel kunnen als Je weet niet wat Ik zie je niet. Ik zeg jij hoe het is. Oh. Jij was mijn type chick. Oh. Ik was jouw visering. So, yeah, yeah. Jij was my baby. Heb mijn geschiedenis. Ah. Ik ben geen goede dick. Kan maar geld, maar dat maakt niet uit als Yeah, my love, My love, my love. Ik, my love Amor di avida Hoor oh, zoveel dingen in de wandelgangen Terwijl ik door de gangen wandel in een villa vila, vila. Ik heb zoveel laatschap Ik ga voor mijn oh, uitslag shit, shit. Ik neem de afslag shit. Wat de boelen van de slag Op die dek, ik ben zomers gedrest ah. Loep het en omhoofd en barend mijn stroom ben ik schoon en correct Als je de fout ah, van mijn accuraat stroom onderweg ah, En doe easy Niemand is perfect Maar we streven naar precisie Dit is nog maar de busy Voor het einde toen no visie Jij kwam in mijn leven als een zegen nee. yes, Les, gaan wat altijd daar ah, al, rekenen De tonen van mijn gedachten zijn mijn handen Dingen Kan je liebisch met je heet veranderen Ik ben hoe ik ben En ik accepteer me Langs de boulevard Albert Verlinder Le verleden. le peva Toen le moed, calommier I pray for us, I pray for us En zo kan niemand om ons heen Jona Fraser my love, my love, my love. En Ems Aan yeah. ah, zien we nu toch bezig zijn in deze categorie En begonnen zijn met twee uur Gaan we gelijk door met Jan Smit En Broederliefde En hoe heet het Durma Gijs Jan Smit, Broederliefde Kom dichter bij me Zomer of winter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 Bye-bye. Waar zaten we niet meer heren? En iedere keer wil ik met je dansen, oftewel wijnen. Dan gehoor ik helemaal, laten we verdwijnen. Kom dichterbij, laten we die shit open. Ik hou van maxi dress, wat je draagt zo min mogelijk. Spittle gas, kom ik laat je zien, geen Marokkaans. Zelfs ja, straks bij, laat je gaan. Lieve schat, ik wil een gokje met je wagen. We pakken nu de auto en verdwijnen. Onze liefde kent geen tijd, dus we kunnen het laten. We graven naar geluk, dus goede termijnen. Zo, wat dichterbij, want het is vast te lang. Een plan voor ons twee is geschreven.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 Met de tweeën tot de dood, voor altijd bij elkaar, baby dat hebben we beloofd Je bent anders dan de rest, die doen alles voor het oog Geef alles wat je hebt, ik speer het van voor de groot dus laten we verdwijnen, even goed kijken Waar we kunnen gaan, ver van die stress blijven Mami kom bij me, zet je body op de mijnen. Ik ben aan het wachten, baby girl, zeg maar waar blijf je? Ja. Ik wil op zeer korte termijn verdwijnen Je mama verkeerspotje zijn, kan je pijnen KJ-plan, hij heeft zie alles een afstand je, Door de wegen staan niet stil, ik ben geen kaars, ik heb geld op me Toen zitten die momenten, maar remt alles Laat alles op me afkomen van de view. Gemunt op jou duurde even voor het kwartje view. Geestelijke sport, joh ga je mee en ik pak je ziel Je denkt hard op, maar dat maakt je zacht en riel Voor jou gooi ik een liedje op Leg me me Geef alles wat je hebt en wees de mijne erbij, man. ZFM Beachmasters. Aflevering 35. Yes. En dan gaan wij verder met Tof uh, Low Google. Don't like, but you still wanna keep on Said you were fine A path to more pleasure. No more fear, you know. Ama! Oh, Vlog, cool girl, hoor je hier op ZFM Beachmasters. Altijd veranderd, altijd veranderd. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Ja, en dan zometeen een verzoeknummertje. Nou, wat dacht je van nu? Frans-Duits, met Jij Denkt maar dat je alles mag van mij.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 Zal het weer in de nacht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 Ik denk maar waar, wacht. ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij nee, denkt maar dat je alles mag van mij, maar dat is na nou vanaf voorgoed voorbij. Een leugen heeft gewonnen van de traan, wat ben jij voor? Je denkt me dat je alles mag van mij. 4 of 7, 10. Mag snel verder met Kaigo. Carry me Futuring Julia Michaels. Verzoek nummertjes. Gewoon via internet telefoon of doe de rest maar wat. Zoek maar iets. Stuur ze lekker op. Zie je van op de Facebook? Iemand mag ook hoor, zie je van Beachmaster adres Bel even naar de studio 023 57 930 39. Tijd weer. Zie I'm out yeah, This feeling I wanna go with it Cause there's no way We're hiding away from this tonight This tonight can tell you all, man, By the way I you see you staring across the room, babe No shame on the game, just talk the shit beyond this You know what you gotta do tonight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 So, mom, Ignite in the heat of the moment. Let those sparks use, blowing up to the ceiling with women, right?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 Weet je wat dan altijd het mooiste is? ik wel dat precies uitkomt. Het is precies half acht en dat betekent natuurlijk weer dat onze vriendelijke vriendelijke snate Gijs weer, uh, ja, hoe noemen we dat? Het weerbericht gaan doen of zo? Oh ja, wacht, eens. even een van telefoon zetten. Ja, dat klinkt beter. Deze woensdag veel bewolking en vooral aan de noordkust ook een bui. Het wordt slechts 11 à 12 graden bij stevelijke oostelijke wind. Donderdag af en toe zon en overal <coughs> droog wat een bij 12 graden. Ja, wat een kut weer of niet? Eerlijk, je mag gewoon eerlijk tegen me zijn. Hè. Het is gewoon kloten weer. Ja, dat vind ik. Kijk, hij, zei, hij leert het wel. Je mag geen kut zeggen op de rij. wel kloten. Oh, wat ben snelle dus je sneller leerling. eerlijk? Zij moet het trots op je zijn. Hey, uh, ja, dan is het weer tijd voor mij. Hè. Dan moet ik ook weer wat gaan doen. Zeker weten. En, en wat partij komt er dan? Wat, wat mag ik gaan doen dan? Jij mag een verkeersupdate geven. Oh, en helaas, er staan nog files. Ja, sorry. Als je op de A2 rijdt, dan heb je 18 minuten vertraging tussen Geldermalse en Waardenbrug. Op de A7 Hoorn-Den-Oever, 41 minuten vertraging. Oh, die vertraging is nu opeens pleiten, zie ik. Oh nee, hij staat er nog wel op de A7. Huh? Oh nee, hij staat er nog wel. Sorry. Ja, weet je wat, is dan update de weer, weer, dat uh, verkeer weer, weet je wel. Op de A7 Horen den Oever, 40 minuten vertraging tussen Wiering en -de den Oever. En op de A15 Gorinchem, Ridderkerk, 15 minuten vertraging tussen uh, Warnixveld en Giesendam. Nou, oh, dat is toch mooi, toch? Of niet? Toch moeilijk, hè? Ja, nou, blijft Alles zo moeilijk, joh. En op de A27 Utrecht-Breda 47 minuten vertraging tussen Noordeloos en Industrietrein Avelingen. En op de A27 Breda-Gorgen, 14 minuten vertraging tussen Nieuwendijk en Werkendam. Linkerrijsdag afgesloten, doorgaand verkeer kan via de A2. En dan rij je nog steeds te hard. Weet je, sommige mensen leren het niet. Die denken gaspendaal, wap wap wap. Geen rempendaal. En op de A6 Lelystad-Muidenberg-Jure staan ze te Flitseren, flitseren ze, flitsmurfje. Altijd die politie. Hektarmeterpaal 71.0 op de A8 bij Beverwijk Amsterdam hektarmeterpaal 3.6. En op de A16 Rotterdam Breda hektarmeterpaal 70 70.7. En dan tenslotte op de A77 bij Gennep hektarmeterpaal 8.2. En nu moet ik het even stil doen. Ik krijg net een appje binnen en dat is een speciaal nummer voor Gijs wat ik moet aanzetten. Dirk Mildijk, ik hou van het leven. Nee, nee, nee, nee die komt straks. Deze is aangevraagd door iemand en die uh, moet er speciaal voor jou draaien. Ik, uh... Marco Besato, afscheid nemen bestaat niet. Ja, en die is speciaal voor jou? Hij is niet aangevraagd, hij is aangevraagd door... Uh... Nou, wie denk je? Ja, gok maar snel. Gok maar. Je moeder. Mijn moeder. Marco ah. Besato, afscheid nemen bestaat niet, hier op ZFM. Ja, jongens, dames en heren, dat was Marco Bezato met Afscheid Nemen Bestaat Niet. Nou, dat bestaat echt niet. Want ah, je bent nog steeds hier, dat vind ik dan wel jammer. Zeker. Huh? Dan nu, een ander verzoeknummer. Dirk Muldijk met Ik hou van het Leven. Jouw koffer staat al in de gang. Wil je werkelijk gaan? Je kijkt niet om, wat denk je nou? Wat doe ik er aan? Blijf nu niet twijfelend bij me staan. Wat moet je nog met mij? Samen. Je weet ik hou van het leven Je hebt nou weg, ga dus liever weg Het is voorbij nu ons gevecht Oh, laat me nu met rust Je weet ik hou van het leven Start. Ik heb het nog nooit zo goed gehad. Ik deed mijn best elke dag opnieuw, maar jij wilde meer. Je bent verliefd op mijn beste vriend, dat doet verdonde zeer. Maar hij heeft ben maar stil, weet je wat ik wil? Schat, denk nooit meer aan mij. Je weet ik al van het leven. Je hebt nou weg, ga dus liever weg. Het is voorbij nu ons gevecht.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 Zeer meer aan mijn kop. Ik vier nu feest, ik vier nu feest. Zonder, maar op. zonder maar op. Denk niet meer aan, lai lai lai la, la la Je weet ik hou van het leven. Ik hou van, van het leven. leven. En dan gaan we maar weer snel verder met... Uh, Samen voor Altijd. Katie? Ja, zeker. Jazeker. Jazeker. Jeda Borsato, Willem, Frederiks en Lange Frans. Ja, toch? Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde laag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 If yeah. I yeah. Vrienden voor altijd. En als ik in de spiegel kijk, dan weet ik dat ik op je lijn. Ik zie de wereld door je ogen. Zou ik op je dromen mogen? Je brengt mij in een super sfeer. Beleef alles weer voor de eerste keer. Ik leef en ik leer en ik ben niet bang. Omdat ik weet dat jij me voelt. Jij bent de man. Ik ben de man. Jij wijst de weg en ik pak je Van je eerste dag tot je laatste dag. Van je eerste tran tot je laatste lach. Ik draag je in mijn hart dichtbij. Zo zijn ik voor mijn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 Ga toch veel te snel aan ons voorbij, maar wat, wat een, een hoop, hoop mooie momenten, momenten delen wij. Als ik je nodig heb, dan ben je er voor mij. Ik, ik hou van jou. Samen voor altijd. Jader Bosado, Willem Frederiks, Lange Frans. Huh? T. Edwinbank en John Edwinbank. Samen voor altijd. Nou, we gaan van die Nederlandse herrie gaan we even naar uh, wat uh, Engelse herrie maar. Dus, ja, Willem knik, ja, dat is mooi. mooie. Elle Walker met Vedet. Deze de is via Zio-Kanaal 40-160-9. lifenl Het laatste ziet staat op mijn naam: de naam, Willem Bruijs. Nog een kleine vier minuten voordat ik mijn stokje weer open mag dragen aan onze enige echte Willem Bruist. Dit was Alan Walker. .9 en dan hebben we een kleine technische storing, want dan hoor je gewoon even niks, weet je? Dat is ook zo irritant. We gaan snel verder met Imani. Don't be so shy.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 this sweet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 Zeven dagen per week uitzending gemaakt hier. Imani, don't be so shy. En het zit er alweer bijna op. Maar dan mag Willem weer verder. Twee uur lang. Ja, dat is lekker. Dat is goed voor je. Sojamelk. Galantis. Hoekie Sting. Love on me. We'll Girl, love on me. je zie je van Beat De laatste 10 minuten zijn ingegaan. Waar is nou verder met Hallie Steinfield? Starving Hoor je hier op ZFM Eén laatste nummer is begonnen You know just what to say Things that scare me I should just walk away But I can't move my feet The more that I know you The more I want to Something inside me has changed I was so much younger yesterday Oh. I didn't know that I was starting Field. Met starving. Je hoort het al. Het is al wat einde nummer. henson poets met dance. Dit was hem alweer, ZFM Beachmasters. Van nee, deze woensdag 12 oktober. Dit was aflevering 35, jaargang nummer 1. En natuurlijk, ik deed dit keer niet alleen. Nee, nee. Ik deed samen met onze enige echte Gijs. Die nog steeds niet van zijn microfoon af is. Mijn naam is Jannes Parson. Aanstaande vrijdag zijn we er gewoon weer van 7 tot 9. En volgende week moest er ook weer natuurlijk van 6 tot 8. Zelfde zender, zelfde locatie. Ik zeg dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Nee, tot aanstaande vrijdag. Tot dan. Houdoe. En straks, niet te vergeten, bij onze enige rechter Willem Bruis Twee uur lang de beste soul. Blijf hangen op dit lokale radiostation. En ik zeg tot vrijdag. Hoi. Tripping point bullet sound. Hear the blood drop